Homoseksualiteit komt niet overeen met wat seks hoort te zijn, net zo min als anorexia te rijmen is met eetlust, zei aartsbisschop Leonaar in een vraaggesprek met een Waalse tv-zender. Hij voegde er aan toe dat hij nooit zou zeggen dat anorexia patiënten abnormaal zijn. Leonaar kwam een paar jaar geleden als bisschop van Namen in opspraak door homoseksualiteit abnormaal te noemen. Een week geleden benoemde paus Benedictus hem als opvolger van aartsbisschop Daniels. Leonaar staat ook kritisch tegenover abortus en stamcelonderzoek. Werknemers in de jeugdzorg waarschuwen voor de situatie bij de hulp aan jongeren met grote gedragsproblemen. Twee oudwerknemers van een instelling in Amsterdam zeggen dat die hulp door een gebrek aan goed getraind personeel steeds meer in het gedrang komt en dat het personeel het slachtoffer is van geweld en bedreiging met messen. Er zijn 25 van zulke behandelcentra voor probleemjongeren, waar in totaal zo'n 1600 jongeren worden geholpen. De oudwerknemers vertelden de NOS dat het personeel meestal wel goed is opgeleid. Maar niet is opgewassen tegen de harde praktijk in de instelling. De vakbond Abfacabo onderschrijft dat. De huismus is opnieuw de meest gespotte vogel in Nederland. Dat blijkt uit de nationale tuinvogeltelling. De huismus was vorig jaar ook al het meest gespot. Op twee staat de merel en op drie de koolmees. Vorig jaar was dat nog andersom. De telling was gisteren en vandaag. Het is de zevende keer dat de nationale tuinvogeltelling werd gehouden.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 Dit was een Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. ZFM. Met nu. Tap Zeppy. Happy aflevering 656. Um, ja, waar zijn we mee begonnen, die twee uur, met uh, ongebruikelijke muziek. Eons of Dignity, dit is van Cyber Tribe, van het label New Earth Records. Dat was gekomen via Osho.nl. En dan gaan we even een aantal werken van deze labels ervan uh, draaien. Um, zoals het vervolg, Pantra Electronica... ...van Al Groemen Gaan en Emine Corrado. Veel plezier in het tweede uur tap -zapping. Send Aise mukose la vise kasango bwa kutu nadindu A vise kadama na vise kisendo na Bye. Wow. All Thank you. Heerlijke muziek van uh, het label Spring Hill Music. Naar te lezen op www.zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma info. En uh, met dit label Spring Hill Music gaan we ook afsluiten. De CD Essence van Don Campbell. Mijn naam is Benno Oveugen. En ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Tip Zeppie. Wat mij betreft graag tot een volgende keer. Dag.